een Klomp met het NOS-journaal Bedrijf. Er zijn meerdere explosies gehoord. En toen de brand uitbrak was er niemand meer in het gebouw. Wel zijn meerdere vrachtwagens die binnen stonden uitgebrand. De brandweer probeert de vrachtwagens die buiten staan nog te redden. De vlammen slaan uit het dak van het pand. Het is niet duidelijk waar de explosies door zijn veroorzaakt. Minister Dijsselbloem zegt in reactie op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank dat er ook negatieve kanten aan zitten. De ECB besloot vandaag de belangrijkste rente te verlagen naar 0% en de geldkraan verder open te draaien. Dijsselbloem benadrukt dat de ECB onafhankelijk is en maatregelen moet nemen om te voorkomen dat de inflatie omslaat in deflatie. Maar hij voegt eraan toe dat het voor pensioenfondsen moeilijk is resultaten boeken met zo'n lage rente. En ook andere instellingen hebben er volgens hem last van. De Tweede Kamer reageerde al zeer kritisch op het besluit van de ECB.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 Het weer, vanavond blijft het droog en vanuit het noordoosten neemt de lage bewolking toe. Het kolt af naar 2 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten. Morgen begint bewolkt, maar smiddags flink wat zon bij 9 tot 11 graden. En dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Waren ze dus de mannen van de Aspen Games uit Zwolle... bracht de tijd op zes minuten over negen. En nou zit ik ergens stevig van te balen, want ik heb iets... Ik heb iets van de Tiger Pilots. Maar ik kan het nooit meer vinden. Waar dat nou gebleven is, weet ik. Joost mag het weten. Het staat, het staat toch ergens op mijn, op mijn USB-stick. Zal het toch niet eraf het hebben denk ik. Het nieuwe heb, materiaal moet ik hebben Heb je er niet eens een echt cd'tje van onder nee, in je tas? Nee, nee, nee, nee heb ik niet. Heb ik helemaal niet. Ik kan mij nog wel ergens herinneren dat jij ooit een keer een cd'tje kwijt was. Uh, ja, maar uh, dit, dit materiaal heb ik zelfs nog uh, ergens uh, gewoon op een USB-stick uh, staan. En nu is dat uh, gewoon helemaal uh, pleiten. Is, uh, ik, ik zie het nergens meer, uh, meer staan. En uh, nou ja, God mag weten waar ik het uh, dan wel heb uh, gelaten. Uh, het zal toch niet zijn dat ik het uh, weggeflikkerd heb. Dat lijkt, me, dat lijkt me sterk hier eerlijk gezegd. Maar goed, ik, uh, ik, ik wil er vanaf zijn. Ik ga eerst even kijken of ik überhaupt uh, nog, uh, nog wat, uh, wat van die gasten heb. Uh, maar goed, dat is even voor later zorg. Want ik denk, nou, ik ga wel eens even kijken of ik uh, dat nog uh, kan vinden. Mooi niet. Uh, Aspen Games. daar begonnen we dus die tweede uur mee van deze alternatieve FM. Uh, dat, uh, dat is natuurlijk altijd wel uh, fijn. Een Zwolse band uh, nog even draaien. De jongens uh, zijn er ook erg gelukkig mee. Dat wij hier ergens in een andere uithoek. Uh, dat werk uh, van ze laten horen. In de eter. En natuurlijk op het internet. Want dat is uh, denk ik een beetje onze manier uh, van doen. En op televisie. En op televisie, maar dan moet je wel ook hier in de buurt zijn. Ja, dan moet je wel in de buurt zijn. Uh, is mogelijk, want ik geloof dat die ook tot aan Castricum is het signaal gewoon via het digitale televisiekanaal te krijgen. Ja, volgens ja, mij wel, ja. ja. Dus in de regio zijn we op het digitale tv kanaal wel zeker te horen. Dus dat ga je dan in ieder geval wel verwachten. Maar goed, het blijft natuurlijk altijd een gokje. Um, werk van All Comes Down en Perceptions. Uh, dat is ook uh, het uh, nummer wat ze hebben gemaakt. Uh, nou ja, ik zou zeggen, luister zelf! Ja, en uh, dan hebben we... Uh, Sway met Make It Happen. Daarvoor hoorde je... All Comes Down met uh, Perceptions. Wat ik altijd uh, grappig vind is... dat we dan ook nog eventjes gaan kijken naar... Uh, hebben we dan ook nog een beetje voldaan... aan uh, een beetje de regionale eis. Dan denk ik het wel, want dit is een haalse band. Uh, daarvoor, uh, ergens in het uh, vorige uur... hebben we natuurlijk ook uh, twee uh, bands gedraaid... waar een link mee uh, gemaakt is met deze regio. Sterker nog... Die komen nog uit Zandvoort, Danny van het Loo en Marlene Sherps. Die, uh, dat zijn gewoon, uh, uh, ja, gewoon inwoners, keiharde inwoners van Zandvoort. En die zitten dan toevallig in een band die dan ergens anders gevestigd is. Maar dat is ook een directe link met, uh, met onze, uh, ja, met onze bestaansrecht als omroep. Want we moeten natuurlijk ook nog iets daarin betekenen. Nou is dit natuurlijk ook nog een beetje een, een, met, een met een C onderhand programma. Want uh, ik zal het even uitleggen aan de mensen thuis. Wij moeten voldoen aan de media, volgens de mediawet, aan de zogenaamde ICE-norm. Dat wilde dus zeggen dat we uh, een aantal van onze programma's moeten bestaan... uit informatie en educatie en ook stuk cultuur. En laat nou net dit programma nou net passen onder die naam C. Want ja, uh, Sander Dekker heeft ook al in zijn nieuwe mediawet aangekondigd... dat er ook wat meer uh, aandacht moet zijn voor het Nederlands product. Nou, wat denk je hiervan? Dan denk ik, uh, als je, als je uh, luistert tussen 8 en 10, dan hoor je uh, heel veel Nederlandse uh, producties... van beginnende bands, beginnende muzikanten... Of tenminste uh, muzikanten die al behoorlijk eind op weg uh, zijn. Want dat is uh, de reden waarom wij dat allemaal draaien. Uh, dit, uh, dit zeker. Deze de, dame en, uh, en drie heren. Tenminste in dit geval was het een dame en een heer die zijn hier geweest. Toen om hun album uh, onder de aandacht te brengen. Ik heb het over Penelope. En dat nummer wat je gaat uh, beluisteren dat heet Baby Blue. Die komen alle twee uit de stal van uh, onze vriend uh, Twan Bakker... of uh, ja zo heet hij, uh, van RVP Records. Daar komt, die, uh, komt het uit. En uh, Wired hoorde je van uh, Kit Hardik en daarvoor hoorde je Penelope met uh, Baby Blue. Uh, ook zo'n uh, beetje een donkerachtig nummer. Maar ja, dat, uh, dat mag het ook wel, want uh, dat is uh, een en al mysterie... wat, uh, wat Penelope uh, op de podia laat horen. Het is inmiddels vier minuten voor half tien. En je hoorde het al een beetje aankondigen. Nou, we gaan gewoon uh, waar we gebleven waren. Dus Fruit of the Originals in the Black Lodge heet het album. En Sofia is het nummer wat je gaat beluisteren. Is. En daarvoor Fruit of the Original Sin uh, met Sophia. Dat zijn weer twee nummers uh, achter elkaar... waarbij uh, weer even flink op de gitaar wordt uh, gejekkerd. En dan zit je je af te vragen. Ja, dan moet toch ook iets van Nederlandstalig zijn? Ja, dat is er ook. En er is maar één nummer wat dan, dan een beetje in de richting uh, komt. Laat dan dat, dat de nieuwe van Mirko in zijn wijze mannen zijn. hengel. Hengel. TV. Yes, we gaan shoppen, hoe de boys smaken. Gebruik de krant om je in te pakken. Wil je leren kennen hoe is je smaakje? Dus je op je vang. Story van het haakje, haakje. Ja, uit Arnhem was dat met soldiers. Daarvoor hoorden we de man die nog heel graag wil vissen... zal hij zijn werphengel mee moeten nemen hier naartoe. Want ja, in Zandvoort is het wel goed vissen. Zeevissen zelfs, denk ik dan. En dat was Birko en zijn wijze mannen met het plaatje over de hengel... Een hengel uh, is wel een beetje universeel denk ik, want hij heeft altijd gezegd: het moet uh, wel ergens overgaan, het moet dan een beetje universeel zijn en iedereen moet zich er een klein beetje in herkennen. Dus uh, dat is denk ik ook de reden waarom hij dat liedje ook uh, geschreven heeft. Uh, een, een tijdje terug, ze zijn helaas alleen niet tot de eindronde gekomen van de Rob Akdawords. Ze speelden in uh, de, dacht ik, in de vierde voorronde. Uh, toen uh, waren ze te zien, ja, in de laatste voorronde. En ik heb het over de Tiger Pilots. En dat nummer, wat, uh, het laatste nummer wat we hebben uitgebracht, is ook datgene wat wij hier draaien: de Single, the Sign. Alright. was dat met uh, feathers daarvoor Tiger Pilots en uh, de Sign, uh, daar hebben we allebei iets uh, mee want uh, de Tiger Pilots hebben we gesproken uh, tijdens uh, de Rob Akda -woord. Uh, de uh, Southbound uh, met Joost en Rufaida die zijn uh, hier uh, geweest hebben ze nog met een heel leuk uh, uh, muzikale interminste hebben ze er nog iets uh, bijzonders uh, van weten te maken Goed. Uh, we hebben nog, uh, nog een aantal uh, dingen over, uh, tijd over deze is uh, van Joshua Aaron vorige week geloof ik uh, geweest met de presentatie van zijn EP The Castle of Life Once upon a time There was the great, great ocean Full of peace disturbance So that's why I've decided To build a castle all on my own With building bricks I've made it far But the castle of life needs stronger walls Strong enough to rise against The living, shaking, threatening slaves of dark kind, uh, gaat hij uh, wordt-ie uh, zeg maar gepresenteerd. De nieuwe single van Lisa de Lumberjacks, Hurricane. En uh, ja, zij is ook hier uh, geweest uh, met haar complete band. En uh, het is ook meteen het einde van dit fijne programma, Alternative VM. En dan zeggen Marcus en ik altijd... Tot volgende week, week. Zonder dat we elkaar eigenlijk helemaal goed uh, hebben kunnen zien. Maar goed, het maakt niet uit. <laughs> uh, het is uh, bijna zover om het uh, laatste nummer uh, te draaien. Dat uh, gaan we nu ook uh, doen. Dus uh, Lisa, dat, uh, dat is uh, misschien voor de volgende keer nog eventjes uh, belangrijk. Maar we hebben er nog één. En dat is uh, deze die uh, je nu gaat horen. Dat is de uh, Summerhoes. En is there such a thing as two? En vul dan zelf maar in. Het ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. Dag!